4 uur, Femke Woldhuis met het NOS-journaal. Vandaag wordt in Zuid-Afrika een massaal rouwbetoon verwacht voor Nelson Mandela. Niet alleen in Johannesburg, maar ook in Kaapstad. Daar wordt rekening gehouden met een grote mensenmassa bij het stadhuis... waar Mandela zijn eerste toespraak hield na zijn vrijlating in 1990. De hele nacht staan er honderden mensen bij het huis van Nelson Mandela in Johannesburg. De sfeer is eerder levendig dan somber. Mensen dansen, zingen en skanderen zijn naam. Ook bij Mandela's vroegere huis in Soweto zijn honderden mensen samengekomen. Het openbare leven kwam gisteravond laat tot stilstand toen president Zuma het overlijden van Mandela bekendmaakte. In nachtclubs en discotheken ging de muziek uit. Mensen waren doodstil en huilden. Tijdens de springvloed is het waterpeil in Zeil een halve meter hoger gekomen dan verwacht. Volgens het waterschap Noorderzeilvest kwam het vannacht tot 4,82 meter boven NHP... dat is 1 centimeter onder de hoogste stand die ooit is gemeten in 2007. Er wordt nog een piek verwacht rond half 1 vanmiddag. Rijkswaterstaat gaat dan uit van 4 meter boven NHP. En daarom is ook dan dijkbewaking nodig. In de Oosterschelde houdt Rijkswaterstaat rond deze tijd rekening met een hoogste stand van 3,70 meter. De Oosterschelde-kering is voor het eerst sinds 2007 gesloten. En langs de Schelde is actieve dijkbewaking ingesteld. De dijkbewaking in Hoek van Holland is vandaag opgeschaald. De Duitse stad Hamburg wacht mogelijk een zeer zware stormvloed... volgens berekeningen van de Hamburgse Vloedwaarschuwingsdienst... zal het water in de Hansestad tegen half zeven vanochtend stijgen... tot 5,80 meter boven NN. Dat is het Duitse NAP. En dan het weer. We krijgen winterse buien. Lokaal kan het glad worden. Het koelt af naar vier tot nul graden. En nog steeds staat er een noordwestenwind... in het noordelijk kustgebied windkracht negen. Morgen overdag winterse buien, niet veel zon. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. John die is op zoek naar een betrouwbare vergelijkingssite voor zorgverzekeraars. Want die hoorde in Casaluna iets voorbij komen... over dat die sites vaak afhankelijk zijn van, uh, van zorgverzekeraars. Want daar krijgen ze dan geld van. En hij wil een betrouwbare site. Om te kijken waar die het beste verzekerd kan zijn. Immy die wilde dus weten wie de boete betaalt. Nou Dat is inmiddels beantwoord als uh, Willem-Alexander en Maxima een bekeuring krijgen. Stefan wil weten hoe uh, het kan dat een douchegel een bepaalde kleur heeft... maar dat het schuim dan uiteindelijk wit wordt. Bas die hoorde in het gezondheidscentrum uh, het alarm, de sirene niet... op de eerste maandag van de maand en vraagt zich af waarom dat is. En dat zijn zo'n beetje de vragen die nog openstaan vannacht. Dat zijn er niet zoveel, dus dat betekent dat er genoeg ruimte is voor nieuwe vragen. En die kun je doorgeven via 0800 1121. Je kunt ook mailen naar nachtzuster, Twitteren via het nachtzuster Je melden via facebook.com slash nachtzuster Of op de chat via omroepmax.nl slash nachtzuster En dan de chat aanklikken Je kunt daar ook de podcast aan klikken als je nu wilt gaan slapen Maar ik zou het niet doen, want het is bijna vier over vier Ja, en hoewel we vannacht heel veel muziek draaien Om Nelson Mandela te gedenken die gisteravond overleed ja, 4 over 4, dat blijft toch het discomomentje. En straks, het gebeurt hier om 20 over 4. Dat is het moment voor een vrachtwagenchauffeur die een goede muzieksmaak heeft. Als die bestaat, laat hem dan even bellen naar 0801121 om een plaat aan te vragen voor 20 over 4. Maar 4 over 4, het discomoment, dat is op verzoek van een beller van volgende week. Donna Summer en Love to Love. Dan Summer in Love to Love was dat op Radio 1 0800-1121. Ed, goedenacht. Goedenacht, Astrid. Hallo, zeg het eens. Uh, ik heb een vraag, maar een hele kleine aanvulling... op dat klankbord van die preekstoel. Mm -hmm. Ik had alleen mijn vraag over de katholieke kerken. Die werden vroeger gewoon gebouwd, al als een kerk gebouwd werd. Ja. Alleen in de jaren 50, 60 kwam die microfoon en de luidsprekers. Ja. En toen was dat niet meer nodig, het was gewoon ja. akoestiek... Je had de vorm van een soort schelp. Ja. Je was gebogen, begrijp je? En wat... Ja, ik begin er langzaam steeds meer een beeld van. Misschien moet ik eens een keer een kerk van binnen gaan. Maar ik... Nee, dat doe ik wel eens. Ja, ik ja, heb er is. gewoon nee. nog nooit op gelet. Ja, dan kun je wat met doen, ze staan niet meer. Hé, hey, wat jammer nou. Ja. <laughs> ja dit, nou goed, maakt niks. Hè. Maar zo is het allemaal ontstaan. En dan het staat trouwens in de katholieke kerk helemaal geen preekstoel meer. Ze dus doen het allemaal gewoon de de microfoon. Maar goed. Kijk. Hebben we. Maar heb nou een vraag. Ja. Muizen en kikkers. Natuurlijk, ja. muizen ja. en kikkers, ja. Wij woonden in een seniorencomplex en dan kregen wij vanmiddag een zakje met muizen en kikkers. Al van die smerige dingen van suiker met chocoladelaagje eromheen. Ja. Ja. Ja. Nou, vraag ik me af, waar komt dat nou oorspronkelijk vandaan? Was het om vrouwen bijvoorbeeld bang te maken? Die zijn meestal bang voor kikkers en voor muizen. Zijn vrouwen bang voor kikkers, ja? Dan wil ik graag even weten. Ja, dat weet ik niet. Daarom stel ik die vraag. Maar, ja. Waarom geen andere beesten? Altijd chocolade, kikkers, chocolade, muizen. Ja. En ja. paardjes of zo, dat zie je niet. Nee, dat, dat is nou jammer. Nou ja, je ziet natuurlijk nog veel meer van chocola. Maar die smerige ja. suikerdingen, inderdaad. Ja, daar er, er, er, er komt zo'n staartje uit, dat die muis. Weet je wel zo'n touwtje. Dat weet dat wel Oh. En daar hebben ze in een soort vetel, zal ik maar zeggen. Ja. om de zilverpier omheen. Dus goed. Ik denk, waar komt dat nou oorspronkelijk vandaan? Want voor zover ik weet, ik ben 68. Dus mijn leven lang hadden ze wel muizen en kikkers. Vroeger moesten we ja. in de klas op tafel. En dan stond de tafelgedekker ook nog van die kikkers en muizen. Nou, het was wel grappig. Want jij zei muizen en kikkers. En toen begon je over dat je in een verzorgingstehuis woonde. Nee, seniorencomplex. Uh, sorry, senioren. Sorry, ja, oh, sorry. Dat hoor ik te weten bij Omroepakt. Een seniorencomplex. Toen dacht ik... Oh nee, jij gaat gewoon vertellen dat jullie last hebben van muizen en kikkers. Maar toen <lacht> ging jij daadwerkelijk over die vieze suikerdingen. Inderdaad. Ja, dan is het een comité. En doet dan, dan dragen we elk jaar hier bij. En dan doen we het kerst en met de klas krijgen we een zo, Dan dat moet je zo. zelf financieel bijdragen en dan krijg ja. je uiteindelijk muizen en kikkers. Ja. En er staat een hele mooie kerstboom in de hal. Nou, ja. <laughs> je kunt niet anders willen, hè? Het is wel een hoop gezelligheid, maar ja, wie eet die dingen op? Ik heb al lang een plaats voor gevonden. Het is niet uit. Oh, okay. Nee, De muizen en kikkers, waar komen ze vandaan? Komen vandaan? Ik, uh, ik hoop dat iemand daar een antwoord op kan oh, geven. Ja, Ik Dank ga mijn wel. best doen. Seniorencomplex, dat ga ik niet meer vergeten. Nou, dat hoeft niet. Ja. Is het, maar weet, even kijken hoor, want je, een verzorgingshuis, daar kom je in als je verzorgd moet worden? Ja, we wonen gewoon zelfstandig. We hebben een eigen, een eigen ingang met een galerij, eigen voordeur. Niemand kan bij ons binnenkomen, om het zo maar te zeggen. Eigen hm. nummer, huisnummer, allemaal. Het loopt goed ja. de straat. Ja, het, is, het klinkt een beetje alsof ik er nooit van gehoord heb, maar ik realiseer me opeens vanaf welke leeftijd mag je dan in een seniorencomplex wonen? Ja, ja dat ligt eraan. Die leeftijd wordt omlaag bijgesteld, dacht ik. Maar komt... Ze zijn ook heel ideaal, want wij hebben bijvoorbeeld geen dorpels, geen drempels. Nee, ja. En de hele brede deuren voor een rolstoel zijn ja geschikt. Ja. Dus, en ik ben blind, hè, dus het is hartstikke makkelijk allemaal. Je kunt, je kunt, uh, het is ideaal. En een ja. lift, vergeet niet, vergeet er ook niet een lift. Het is maar drie hoog hoor, dus er stelt niks voor. Nou ja, maar en als toch? je met je boodschappen omhoog moet, ja. Nou, daar hebben we gewoond, dat was altijd, uh, als je, je moe boven was. Echt. Ja. Maar hoe oud moet je zijn om daar te mogen wonen? Ik denk zo rond de 60. Ja, precies. En is het dan, raak je dan niet op een gegeven moment een beetje je feeling met, uh, met de rest van de maatschappij kwijt? Ja, dat vindt mijn vrouw wel. Ja? Ja. Want de meeste mensen, ja, ik luister ook mensen graag naar jou vanavond hier complex, dat weet ik. Maar die, uh, die zijn niet allemaal, in het complex is 15 jaar oud, en die zijn allemaal tegen de 80. Hè? Ja. Tegen de kijk, en wij zijn een stukje jonger, dus dat. Allemaal, het is ook vreemd, of niet vreemd, maar uh, we hebben een galerij, daar zitten zeven woningen aan. Ja. En daar woonde op de hoek een meneer van 90. En die zei, god man, vorig jaar zijn we hier komen wonen. Ben ik blij dat jij hier komt wonen, want ze hebben ze twee, twee mannen. De rest is allemaal eenstande vrouwen. Nou ja, dat is die man ook overleden. Dus. Ah. Ja, nou ben ik de enige man. Ja, dat één. hoeft niet vervelend te zijn natuurlijk. Maar nee, dat zei nee. ik ook niet. Dat, dat, dat valt dus. Ja. Maar het is wel. Het, het lijkt mij, want je merkt toch dat je op een gegeven moment zoek je ook een beetje mensen van dezelfde generatie uit. Alleen je zit dus inderdaad ook met maar daar mensen... Hebben we, we, hebben, we hebben geen last van, dus we, we, we kunnen hoe dan laatste wat we willen. Ja. Je, je moet niet denken dat dat hier... Uh... Je hebt niet verplicht uh, iedere avond bingo spelen. Oh, dat doe je toch niet meer. Nee. nee. <lacht> Oké, okay, de muizen en de kikkers. Uh, ik ga op zoek naar een antwoord. 0800-1121. Dankjewel. Jij bedankt. Dag. Timo. Ja, goedemorgen. Af, goedemorgen. Afgezien met Timo. Hi, Timo. Zeg het dus. Hoi. Ik heb een relevante aanvulling ja. op een vraag. Maar ik heb ook nog drie losse eindjes die ik graag opgelost zou willen zien. Als je het niet erg vindt. Nee, joh, doe maar wat. Uh, nou, ten eerste heb je al liedjes van truckers uh, uh, in de wacht staan? Voor ik uh, wacht, even, kijk heel even naar de vrachtwagenredactie. Ja, het schijnt dat er al een vrachtwagenchauffeur met een, uh, met een liedje heeft ja. gebeld. En dan hoef ik geen backup meer te leveren. Nee, maar je bent geen vrachtwagenchauffeur, Timo. Nee, maar als er nou helemaal niks is... dan is het toch beter dat niet een niet-vrachtwagenchauffeur iets levert... dan helemaal niemand. Dan denk je toch altijd goed met me mee. Ja. Maar dan hou ik mijn mond gewoon. En uh, uh, droeg je nou in het begin van de uitzending een armbandje? Droeg ik in het begin van de uitzending een armbandje? Ja, ik hoorde rinkel, rinkel. Oh, ja, nee, dit. dit. Ja. Ik zal dat even afdoen. Nee, ik heb een kettingje van Sinterklaas gekregen. Oh ja. En daar hangen ja. twee bedeltjes aan... en die klepperen een beetje tegen elkaar inderdaad. Oh ja. Zo, ik... Want ik hoor het niet meer inmiddels. Ik denk van, misschien heb je het afgegaan of zo. Nee, maar, je is, je... maar ik draag nu wel een armbandje, maar die... Nee, dat maakt geen geluid. Ja. Zo, tot zover de huishoudelijke mededelingen. Ja? <laughs> Wat had en je? En ik wil ook nog even zeggen, want ik, ik denk... Ik laatst hadden we het over lief... En toen dacht ik van... nou, misschien begrijp ik het helemaal verkeerd. Maar ik geloof het niet. Maar ik denk voor de zekerheid... toch maar even zeggen. Maar ik bedoelde... niet emotioneel lief, maar semantisch lief. Semantisch Want, lief, dat versta ik niet. Sorry? Wat is semantisch lief? Nou, dat is meer... dat bedoel ik meer mee dat je zeg maar... als je weet, iets weet wat iemand anders kan kwetsen... ook al is het de waarheid... dat je dan toch de waarheid zegt ook al kwetst iemand. En emotioneel lief bedoel ik meer mee... dat je een lieve toon aanslaat of... Zeg maar dat meer. Maar als je dus semantisch lief bent, dan zeg je bewust niet dingen die mensen kwetsen. Ja, ter, terwijl je weet dat het eigenlijk iets is wat ze wel zouden moeten weten, maar het doet pijn. En ja, dat weet ik dat niet. Dan geloof dat ik dat ik best semantisch iets liever zou kunnen zijn. Nee, juist minder lief. Minder lief, semantisch? Ja, want soms moeten sommige dingen moeten toch wel gezegd worden. Oh ja. nou Nu door naar de antwoorden, Timo, dat ja, bedoel nee, je. Ja, antwoord, want daar ging het ten slotte. Ja. ja, antwoorden, ten slotte het programma. Ja, vertel. Nee, over die honden, over die racistische honden heb ik. De racistische wel... honden, dat... ja. Ja, daar heb ja dat dus is helemaal niet honden. om te lachen, maar het klinkt heel grappig. Ja. Nee, maar ja, het is wel relevant, want ja. dat, dat geeft aan of het biologisch is of dat geestelijk is. Ja. Dat is wel een relevant onderscheid, natuurlijk. Het eerste wou ik zeggen van, ik heb ooit eens een film gezien, die heette White Dog. Ja. Yeah. En daarin werd een witte wolfsond, die werd, uh, die was eigendom van een blanke uh, slaaf-eigenaar. Mm -hmm. En die werd iedere dag in een kooi werd door een oudere slaaf, een donkere man, mm -hmm. werd hij uh, zeg maar gepest, gepest, ge zodat hij een hekel kreeg aan donkere mensen. Mm -hmm. Maar voor zover een film de waarheid weerspiegelt, dat kan je natuurlijk nooit van uitgaan. Nee. Tot, tot, dat moet je dan eerst verder onderzoeken, maar het is wel een indicatie dat het mogelijk is in ieder geval. Ja, yeah. yeah. En ten tweede wil ik zeggen dat uh, mijn grootste liefde, mm -hmm. uh, die nog steeds mijn vriendin is, waar mm -hmm. die ook zeg maar die matras aan beide kanten mee heeft laten strijken, <laughs> en voor de, de, de wand of nee, niet voor de wans, maar voor de bedluis. Ja, ja. Ja, goed, die in ieder geval. ja. Yeah. Yeah. Die, die zei, die, heb ik, die heeft een hond, die heette Toto. Ja. En die heb ik eens een keer, ja, ik weet niet meer precies wat ik gedaan heb. Maar in ieder geval, zij heeft het onthouden wat ik gedaan heb. Kan ik nog wel eens terugvragen. Ja. En sindsdien lacht hij altijd tegen donkere mensen. En zij heeft heel duidelijk het verband gelegd dat dat door mij komt. Maar ben jij, ben jij donker dan? Ja, ik ben bruin. Oh, Timo! Ja, wist je dat niet? Nee. Nou, nou ja, goed. Ik maar ben ik ben. hoor geen kleuren. hè? Nee, ik ook niet. Nee, maar, maar hè? Wat, maar wat, waar, waar ben je mee gemixt dan? Ik heb hem geloof ik laten schrikken of zo. Ik weet niet meer precies hoe. Nee, het ja, die, ik, die hond heb ik al losgelaten. Maar wat, wat, voor, wat is de invloed dat jij uh, een kleurtje ja, hebt? ik heb hem toen laten schrikken. Ja, Tibo. Ja? Maar hoe kom jij aan een kleurtje? Uh, van mijn biologische vader. En die is oorspronkelijk. Van Curaçao. Oh, god, grappig. Ja. Ik moet je toch een keer in het echt zien. Maar daar gaat het niet om. Nee, het gaat om die hond, die heb je laten schrikken. Ja. En nu is en, die... Uh, ja. Zij is er heilig van overtuigd. En als zij dat zegt, dan geloof ik het wel. Want zij is niet zo makkelijk van uh, ergens in geloven. Ze is best wel kritisch. Ja. Maar in ieder geval, zij zegt van dat, dat sindsdien... Dat zij heel erg duidelijk gemaakt heeft dat ze sindsdien dat naar... Uh, donkere mensen, en dat is echt heel raar, want als er eentje niet racistisch is, is het zij het wel. Want zij is echt vanaf de jaren zestig al bezig met van uh, buitenlandse mensen gewoon normaal behandelen, zeg maar. Ja. En uh, nou, ze zelfs, ik geloof dat ik, dat ik zelfs racistischer ben dan zij. Oh. Dus wat dat betreft, zeg maar, uh, kan het echt aan haar niet liggen. Maar ja, het is wel raar dat zij met een hond opgeschreven zit, zit die blaft naar donkere mensen en dat het door mij komt. Ja, maar, maar dan blaft hij alleen tegen donkere mannen. Dat weet ik niet, dat heb ik nooit gevraagd. Maar in ieder geval donkere mannen, maar misschien ook donkere vrouwen. Maar in ieder geval, de kleur was daadwerkelijk op de een of andere manier getraumatiseerd bij die hond. Of ja. kleur. zegt zij. Dat was wel duidelijk. Dus dat kan wel. Het ja. kan per ongeluk. Het kan ja. expres dus volgens de film, als je dat doortrekt naar het, van het fictieve naar het realistische. Mm -hmm. Maar het kan ook daadwerkelijk per ongeluk gebeuren. Dat ja. is in ieder geval één, één geval waar het nog is. Ja. Kijk, oké. Okay. Oké. Okay. Had je nog meer? Ja, uh, liedje, maar uh, er zit een, trucke nee, er je je een niet, trucker. Nee, liedje er. Nee, trucker Hans die, die staat te trappelen. Ja. Het is bijna twintig nee, over ik vier voor, en dan ik ik gebeurt ik voor, het hier. Ik ga ik voor, die, die ga ik niet voor zijn voeten lopen. Nee, gelijk heb je. <laughs> ja. Nou, ik spreek je vast weer een keer weer. Oké. Okay. Doei, Timo. 0800-1121. En volgens mij was het drukke Hans zelf die ooit met het idee kwam van het gebeurt hier om 20 over 4... om dan een plaatje te draaien van een vrachtwagenchauffeur met een goede muzieksmaak. Hans, goeienacht. Goeienacht, Timo. Hé, hey, rijdt hij lekker door? Hij rijdt heerlijk door, alleen veel wind. Ik versta er geen moer van. Ik denk dat je veel wind hebt. Ja, dat zou pas kunnen dat ik weer een wendel weg heb. Ja, maar pas op, hè, want het was ook glad uh, toen ik hier naartoe reed. Ik heb in Duitsland de ene strooiwagen naar de andere strooiwagen voor me gehad. Daar was het bijna niet meer te rijden. Ah, kijk, dan kun je, kun, kun je niet doorrijden voordat je de, omdat je te veel uh, uh, strooiwagens uh, voor je hebt rijden. Hé, hey, uh, Hans? Ja? Kun je heel eventjes je telefoon zeg maar, van de speaker afhalen en gewoon vasthouden? En dan wel met... Ja, dat wordt lastig. En dan sturen ook heel goed vasthouden. Dan houden we het kort, maar anders dan ben je echt niet te verstaan. Ga ik het nou doen? Eén momentje. Hè? Ga je het nou doen? En dan, uh, dan ben ik wel benieuwd, want dan moet dus deze vrachtwagenchauffeur... Dit is de vrachtwagenchauffeur, die gaat... Bewijzen dat vrachtwagenchauffeurs niet alleen maar Bertels tijgenpijp willen horen. Of uh, wat is het? Dit als auto met staan? Ja, veel beter. Oké, okay, ik heb het nog gewoon aan mijn oren, uh, mijn linkerhand aan het sturen. Dus oh, doe alsjeblieft mee. voorzichtig. En ik, uh, de, de bekeuring kun je gewoon laten overmaken naar Willem en, uh, Willem en uh, Maxime. Want je krijgt geen bekeuring. Nee, hé, hey, maar, maar, maar Hans. Ja. Jij bent ooit degene geweest die beweerd heeft... Dat, uh, dat er best heel veel vrachtwagenchauffeurs zijn... met een gewoon een goede muzieksmaak. 100% mee eens. Je kunt natuurlijk wel de gradatie gaan leggen... wat is een goede muzieksmaak. Ja. Als, als, als ik hem goed vind... hoef jij bewijzen hem wijze van nog niet goed te vinden. Maar dat nee, daar ben van. ik ook een beetje bang voor. Maar dat nemen we, voortaan nemen we dat een beetje in onderzoek... om uh, 20 over 4. Inmiddels is het 21 over 4. Dan gebeurt het hier. Dus wat wil je horen? Nou, ik, ik, ik, ik had het eigenlijk zo gedacht. Van, je bent altijd bezig met een cryptogram om half vijf, kwart van vijf, vijf uur wat. Ja. Ik heb drie plaatjes waarvan ik van iedereen een cryptische omschrijving heb. En dan mag jij kiezen welke het wordt. Potverdorie. Supergoeie super goede platen. Je maakt het ten eerste heel ingewikkeld. En, en ten tweede uh, breek je nu een ijzeren radiowet. Want over iedere plaat waar we over praten op de radio, die moeten we ook draaien. Want het is natuurlijk heel frustrerend als je hoort praten over een plaat en je denkt, ja, dat is een leuk liedje en dan komt die niet. Oké, okay, dan doen we de plaat van Betty Wright the first time. Oh, dat doe je lekker makkelijk. Ja, ik nog Waarom moeilijk was het makkelijk? Nou, daar zit ook wel wat in. Maar wat was de cryptische omschrijving die je dan had bij Betty Wright in the first time? Dat iedereen dat ooit in zijn leven, ik denk tenminste de meeste van je luisteraars, dat moment hebben meegemaakt en daar best nog wel eens een keer aan terugdenken. Dat, dat moment van de dat eerste moment, keer? Dat moment van de allereerste keer. Oh ja, en dat, dat is dan een liedje dat voor jou speciale betekenis heeft, omdat? Omdat, uh, omdat... Uh, <laughs> Dat ik eh, zes weken geleden thuis kwam en mijn lieve schatje tegen me zei dat we op maandagmorgen een afspraak hebben. Ik zeg, waar hebben wij dan een afspraak bij de advocaat? Want het gaat niet meer tussen ons en ik wil toch gaan scheiden van je na 24 jaar. Echt waar, Hans? Ja. Oh, wat verdrietig. Ja, ik ben een, een, een, een, een hele optimist. Het zij zo. Ik had ervoor willen vechten, voor willen gaan. Ik had een ander beroep willen kiezen, noem maar op allemaal. Maar als het van de andere kant niet meer lukt of niet meer wil... of weet ik wat allemaal... dan had het toch geen zin om ervoor te vechten. De, doe dus, maar een uh, ander plaatje, want nu ben ik depressief. Wat had je nog meer? Uh, ik had nog een plaatje van... leer was een geuner, lach is een en We hadden afgesproken dat je... Uh, je goede smaak zou demonstreren. Wat had je nog ja. meer? En ik had nog van... Uh, Dillinger, koking ik denk dat die zo waar ook in de computer staat. Ja, ja, ja. Baby <laughs> White staat er niet in? Nee. Sst, niet dat verder niet. Nee, Nee. niet. Oude computer, oude computer. Ja, dat is ook zo. Nou, het is een beetje... Op een gegeven moment is die vol, hè? Maar Dillinger, ja, ja. waarom wil je Dillinger horen? Uh, omdat ik altijd het uh, motto gehad heb ik wel ooit alles in mijn leven gedaan hebben. Behalve uh, cocaïne. En ik heb heel veel dingen gedaan in mijn leven... Ah, uh, nooit alle cocaïne geweest. Oh ja, naar nou de hele plaat. Hé hey Hans, ik wens je wel sterkte. Dankjewel, tot volgende week. Joe. Goed. Hey Jim. Jim, just a minute, yo. You want you spell for me, Sunjim? Een van Dillinger op verzoek van vrachtwagenchauffeur Hans. Die zei, ik heb alles gedaan behalve cocaïne. Ook een goede reden om een bepaalde plaat een keer te willen horen. Ja, dat kan zomaar gebeuren. 0800 1121 dat is het nummer via welk je kunt laten weten of je een vraag hebt... of een antwoord, of misschien mee wilt praten over Nelson Mandela... Uh, de vragen die nog niet beantwoord zijn, uh, onder andere die van John over uh, de sites. Uh, hij zoekt een vergelijkingssite waarop hij kan zien welke zorgverzekeraar hij het beste uh, kan nemen. En uh, de vergelijkingssites hoorden we bij Casa Luna. Die zijn vaak afhankelijk van de zorgverzekeraars. Dus hij vraagt zich af of er ook een onafhankelijke vergelijkingssite is. Stefan die vraagt zich af hoe het kan dat douchegel een bepaalde kleur heeft... maar het schuim uiteindelijk wit wordt. Bas wil heel graag weten hoe het mogelijk is dat hij de sirene op maandag om 12 uur niet hoorde in het gezondheidscentrum. En Ed had ik net aan de telefoon... die heeft van die smerige suikermuizen en kikkers gekregen. En die vraagt zich af waarom muizen en kikkers? Waarom? 0800-1121. Bob, goedenacht. Ja, goed. Nou, hartstikke. ik had twee kleine vraagjes voor jou. Ja. Het gaat om, eigenlijk over de bankwezen, waarom die zo traag zijn in hun verwerking van, verwerkingsdagen van een transactie. Mm -hmm. Want een betaling duurt minimaal vier dagen en ik geloof toch dat uh, er hier codes over bestaan dat een transactie binnen 24 uur kan worden voldaan. Ja. Is het eigenlijk alleen zo als je, um, als je even, ik zit even te denken hoor. Want als stel nu dat jij geld naar mij overmaakt. Nou, dat gaat hier specifiek over eigenlijk. Je moet even je radio uitzetten, Bob, want anders horen we alles twee keer en ja. niet tegelijkertijd. Het kan ook je tv zijn, de computer, in ieder geval het geluid. Dat gaat hier over eigenlijk specifiek over loonuitbetalingen. Ja. Dus eigenlijk gaat het eigenlijk van de 31ste tot de 31ste. En dan wordt pas op de vijfde of de zesde uitgekeerd. En Echt, ik bedoel, ja. dat gaat vier of vijf dagen overheen. En dat is veel te lang. Dat is wel slim. Dan, dan hebben ze vijf dagen dus extra geld. Ja. Maar ik vraag me even af, hè. stel, Bob. Jij ja. zit bij bank A en ik zit bij bank B. En jij ik maakt... een trans transactie op de een, eerste dag van de maand. Ja, dat snap ik. Dan maar stel... Derde overkomen. Stel, jij maakt geld naar mij over. Ja. Uh, dan is het vrij logisch dat op het moment dat jij tegen de bank zegt: van, Nou, maak het maar over naar Astrid, dat ze het pas vier dagen later naar mij overmaken. Want dan kunnen ze er nog vier dagen van alles mee doen. Beleggen, dat soort dingen. Nou ja, het gaat natuurlijk om de dagrente, hè. die ze willen vangen. Ja, maar even denken. Als ik dat naar jou over maak... Ja, eigenlijk is het, in, is het altijd voor de bank een win-win situatie. Ja, dat is de vraag niet. De vraag is waarom het zo lang duurt. Nou ja, omdat ze dan vier dagen extra hebben om het geld te beleggen... en dus weer extra uh, mee te verdienen, toch? Denk ik. Nou, dat geloof ik niet, want we hebben oh. tegenwoordig computers... en die kunnen miljoenen gegevens per dag kunnen die verwerken. Ja. Dus ik geloof niet dat een, een transactie vier dagen daar moet over doen. Nee, dat geloof ik ook niet. Dat zeg ik net. Ja. Goed, wat was je andere vraag, Bob? Mijn andere vraag is, ik ben laatst bekeurd voor het dragen van het mislichten. Ja. Ik, ik snap dit uh, hele land niet waar, waar ze eigenlijk op uit zijn. Maar ze zijn gewoon met, met, uh, met de wet achter de hand de mensen gewoon aan het bestelen. Hm. Want ik reed op een kanaalweg waar het vrij mistig was. Ja. En toen ging ik dus uh, de dorp in. En daar werd ik dus bekeurd omdat ik onnodig uh, mislampen zou hebben gedragen. Ja. Dus ik bedoel, uh, in hoeverre gaat het nou eigenlijk hier om, om de verkeersveiligheid? Want het gaat hier eigenlijk om alleen maar de mensen een poot uit te draaien. Um, nou ja, we hebben toch gewoon met elkaar afgesproken dat je alleen mislampen mag voeren als je minder dan 50 meter zicht hebt. Ja, maar ik reed op een traject waar het vrij mistig was langs een kanaal. Ja. Ik ging naar mijn zoon in Delden. Ja. En, en daar is het vrij mistig langs het Tense-kanaal. Ja. En toen ik op de brug keerde. Toen stonden ze er al en uh, hebben mij beboet eigenlijk. Dus ik vind het vrij, uh, ja, vrij kinderachtig eigenlijk. En uh, ja, ik weet niet hoe, hoe het noemen moet. Maar dit is denk ik de filosofie van de regering. Ja, ik begrijp dat je uh, dat je, je kritisch uit wil laten. Maar wat is precies je vraag? De vraag is van hoe, hoe kan je nou tegenwoordig voor het dragen van mislampen een bekeuring krijgen? Wat, gewoon als je meer dan 50 meter zicht hebt. Nou, dat was het geval toen ik over die Trentenkanaal reed. Toen had je minder dan 50 meter zicht? Nou, nee, zo ongeveer 50. Want uh, minder dan, uh, dan moet je echt een hele dichte mis zitten. Goed. Bob? En u weet dat u als u langs het water rijdt, dat ja. u de dampen van de water opdrijven. Ja. En daardoor een mis veroorzaken. Maar Bob, als je meer dan 50 meter zicht hebt, dan is een mislamp voor andere verkeersdeelnemers verschrikkelijk. Irritant en verblindend soms. Maar dan zou je het ook met groot licht moeten hebben dat je dan ook beboet moet worden. Als je die onnodig draagt. Um, ja, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Maar het is een vrij complexe materie. Maar nee, hoor. ik geloof dat hier eens een keer een eind aan moet komen aan dat gesteel van de automobilisten. Duidelijk. Dankjewel, Bob. Ja, hoor. Goedendag. Erik Thees, goeienacht. Ja. Goeiemag. Oogemblikjes gaat het laatste. Ja, daar ben ik. Hallo. Sowieso de ene laatste bellen wou ik eventjes tegen zeggen dat hij absoluut nooit aan die rot moet beginnen. Hans van de cocaïne, ja. Ja, nou goed, ik heb ook alles gedaan wat God geboden heeft, maar. Dit goedje, ja, oh God, laat, laat, laat, maar dat, dat, daar kom ik zo meteen. Ik, heb, ik zeg even vooraf, ik heb twee vraagjes, hè, dan weet je het vast. Ja. Maar, uh, maar uh, uh, het is nogal, nogal, nogal, nogal uh, bizar, namelijk, door uh, door een regisseur die nou chef van zeg, chef gezet uh, chef is, die heeft mij aan die rotzooi geholpen twintig jaar geleden. Oh. En dat heeft me twintig jaar ja, nooit dagelijks gebruiker geweest. Maar het heeft me wel het heeft me echt heeft mijn leven gesloopt, die rotzooi. Dus, uh, Goed, dan, nee, dan als... hebben we dat genoteerd, dat we beter ja. geen cocaïne kunnen gaan gebruiken. Beter niet, nee, want ik heb ja. een sterke persoonlijkheid en ik uh, ben nooit dagelijks gebruiker geweest, maar je verliest het op een gegeven moment altijd. Goed, staat genoteerd. Dus, dat is één. Vraag uh, Twee? Ja. Um, even kijken hoor, um, mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen. Nee, <laughs> liever niet. Uh, uh, wie, je weet wie ik aanhoud nu, hè? Nou, het is een beetje de vraag of het Mart Smeets of Nico Dijkshorn is. Want ze ja, zeggen Mart het allebei Sist, met enige Mart regelmaat. Sist. Nou, ja. ik wil graag zeggen dat het een bijzonder goede disco keuze was. Ah, fijn. Dat is namelijk een van de geilste rummers die oh. ik ken van Donna Summers. Oh, oh, nou dat Simmons. was nou ook weer niet dan, de bedoeling. Nee, goed. Daarom zei ik, mag ik het zeggen? Ja. Was het, um, uh, even kijken, hoor. Um, ja. Het valt me op dat er weinig of geen Zuid-Afrikanen bellen. Uh, Erik, ah. ik moet je heel even uitleggen dat ja? het, uh, zeg maar het nabespreken van dit programma... dat doen we om zes uur uh, eventjes met de redactie van Lara Rensen. En tijdens de uitzending behandelen we vragen en antwoorden. Ja, maar goed. maar Je kan toch ook als vraag zien... waarom ben je er geen Zuid-Afrikanen? Kijk, maar als, je een, als je een vraagteken oh. aan het einde van je zin zet... dan is het meteen heel anders, hè? Dat is waar. Ja. ja. Oké, okay. ja. goed. Nou... Um... Even vooraf. Voor al die mensen die zo oprecht geïnteresseerd zijn en, en, en, en zo uh, rauw en treuren om Nelson Mandela, praat keren hoor. Ik heb, uh, ik heb zelf in een Zuid-Afrikaanse band gespeeld. Mm. En met Vela Kuti heb ik gespeeld en zo. Dus ik ben zeer. Uh, ja, ik, heb hem, ik draag hem echt een. Uh, nou goed, ik ben uh, een groot man. Maar waar ik een beetje hekel aan heb, is dat, uh, dat, uh, dat uh, ik en. Om ik ga bij het gebed maar even aan te halen. Ik en Prins Bernhard. Dan zijn we in een Vind je het zelf leuk om de hele nacht daarover te hebben? Ik bedoel, laat die, oude, die man is dood. Laat ze hem lekker rusten. Nou, ik maar ik vind het zeker. Als, ik bedoel, als hij is overleden. En dat maakt bij mensen emoties los. En die wilden er met elkaar over ja. praten. Dan ben ik heel blij dat ik die mogelijkheid kan bieden. Ja, laat, ja goed, inderdaad. Laat ze maar dat Erik, inderdaad, even voor ontzettend. de duidelijkheid: ja. Ja. Je, je stelt ja. een vraag of je geeft een antwoord. Of je okay. wil graag iets delen over Nelson Mandela. Ja, maar weer, weer dan met het oog op Nelson Mandela en de Zuid-Afrikaanse uh, cultuur, uh, uh, uh, de Zuid-Afrikaanse versie zo dadelijk van Namakitepa. Uh, de uh, de Zuid-Afrikaanse versie van Namakitepa. <laughs> ja, dat is niet mijn vraag, hoor. Dat is nog niet mijn vraag. Nou. Niet, dat is, sorry, ik zou het echt kort houden als Dat kan maar al dat niet meer, namelijk... Erik. Moet niet weggaan niet. Ik ga kijken wat ik voor je kan doen. Moet niet gaan niet. Nou, mijn vraag is... Ja. Um, eens kijken hoor. Uh, het gaat over cao voorwaarden en arbeidsverhoudingen. Uh, uh, dan valt mij op, ik ben zelf hoger opgeleid. Maar mijn vak-up gezegd is dat ik nooit vervolgopleidingen... Ik ben gaan, uh, zoals, je, zoals ik net al zei, ik ben de muziek in gegaan en ben gaan reizen en zo... En dus um, ik ben administratief niet echt goed onderlegd en zo. Weet je wel. En dus waar het op neerkomt is... Uh, wat mij frustreert is dat de lage opgeleide en de ongeschoolde uh, arbeiders... Um, dat het zo oneerlijk eigenlijk is dat je op de arbeidsmarkt als dus ongeschoolde van acht tot vijf moet werken... of van zeven tot half vier of zoiets... En dan wordt ook nog eens een keer... Ik hoor daar nooit iemand over klagen. Dat bij de talent, en dan wordt dat ook nog een keer afgehaald van je salaris. Terwijl ja iedereen om mij heen... die gaat gewoon lekker lunchen een uurtje of zo... of een dikke over drie kwartier tussen de middag. Mm -hmm. En die werkt gewoon van negen tot vijf, zoals het hoort. zo hè? In mijn optiek. <laughs> en, maar dus als ik nu uh, uh, uh, gewoon... Via een huisindel aan het werk zou gaan. Ja. En, en, zo, en, en, nou, laat ik het maar grof zeggen, gewoon een, een kloterbaantje baantje nemen. Dan zul je zien en beleven dat ik van zeven tot half vijf of zo aan de slag moet. En dan wordt de pauze eraf getrokken. Terwijl ja. de hoger opgeleide, het hoger kader. Mm -hmm. Die krijgt gewoon de volledige acht uur uitbetaald. Dat ja, tegenwoordig is het natuurlijk 36 uur vaker. Hè? of nog, of minder, maar... Um, maar begrijp je, mijn, maar de vraag... Dat, ja. dat, dat, dat, dat ik het oneerlijk vind, dat de laagopgeleide of de ongescholden, dat die dus een uur uh, langer werken, en er wordt tevens wordt er ook nog eens een keer daar belang van ingehouden. Terwijl ze al minder verdienen dan de hoge... dan het, uh, dan, uh, dan het hoger kader... Uh, ja, eh? maar dat is geen dus... vraag, dat is een statement... Hm. Dat is een. Dat is. Nou ja. Nou, de vraag is waarom is het zo dat de lageropgeleide die dus fysiek vaak zware arbeid verrichten? He? die ja. doen rot ja. waarom in godsnaam worden die mensen dan ook... dat de pauze dan nog in... dat zelfs de pauze wordt afgenomen, in, uh, dat dat wordt afgetrokken. Ja, het is duidelijk, Erik. Ik uh, ga eens kijken of iemand daar een antwoord op wil geven via 0800-1121. Marco? Hé, hey, goedenavond. Hallo, Marco. Hoi. Hé, hey, één uh, vraag... Ja, nou daar ben ik wat voor. Is het verschil tussen speculoos en speculaas. <laughs> ja, ik vind het soms zo lastig als ik gewoon een antwoord weet. <laughs> ja, want het is niet de bedoeling dat ik de antwoorden geef. Maar dit is natuurlijk. Volgens mij zijn er. Iedereen die weet wat speculoos is, die weet het verschil tussen speculoos en speculaas. Nou, ik heb nog nooit iemand meegemaakt die het verschil weet. Nou, Marco, wat is speculoos? Nou, vertel maar. Dat is smeerbare speculaas voor op je boterham. Ja, maar je hebt ook speculoos en speculaas. Ja, en speculaas, dat zijn die koekjes of van die dingen met spijs ertussen. Maar... En speculoos zit dat niet in? Nee, speculoos is dat smeerbare spul wat in een potje zit, net als pindakaas. Maar zitten daar andere kruiden in dan? Nee, er zitten juist dezelfde kruiden in, alleen de substantie is anders. Oh kijk. Dat... <laughs> Jij bent een meisje van de antwoorden. Nou ja, dat is eigenlijk helemaal niet de bedoeling. Maar ja, als je iets weet, dan weet je het. Maar speculoos is gewoon een grappige benaming... van, van smeerspulver op je brood. Dat smaakt naar speculaas. Smaakt naar speculaas? Ja, daar zitten koekruiden in. Maar het is niet hetzelfde als speculaas? Uh, nee, want het is smeerbaar. En een speculaasje kun je niet smeren. Maar loos wel. Ja. Oké. Okay. Nou, ik ben weer helemaal blij. Je hebt me een avond gezet. Nou, als ik nog een keer uh, niks voor je kan doen, dan bel je maar. <laughs> Dankjewel, Marco. Dag, Marco. Hoi. <laughs> 0801121. Hans, Kino's goede ja. Hallo. Dag. Astrid. Goedemiddag. Dag goedemiddag. Uh, Ach, Job, ja. maakt allemaal niks uit. Ja. Maakt niet uit. Nee. nee. Uh, ik had een vraagje. Een kameraad van mij die heeft gisteren bloed gegeven bij, uh, aan het ziekenhuis. Ik heb hem. Enschede. En dan vraag ik me af, oh, hij moest uh, zes uh, van die buisjes bloed geven. Ja. En dan vraag ik me af of, uh, of ze dat allemaal gebruiken. En dat denk ik dus niet. Maar oh. uh, wat gebeurt met die overige bloed, wat er over is eigenlijk? Maar waarom ga je ervan vanuit dat, dat er iets overblijft dan? Dat denk ik. Waarom dan? Ik als, je, uh, als je inderdaad... Bent, ik heb het wel eens op de tv gezien... Als je in de lab werkt voor de DNA-testers, hebben ze maar één drupje bloed nodig... en dan kunnen ze je hele DNA, et, et cetera, kunnen ze daaruit halen. Oh, oh, je bedoelt, oh, je bedoelt niet dat ze bloed afnemen om bloed te geven... maar, dat, maar om, nee. om een test ja. mee te doen of als, je, als je ziek bent. Nee, ja, ja, precies. Anders had ik het anders gezegd. Oh. Hij is geen bloeddonor. Nee, precies. Ja, en nou mijn mijn vraag: wat gebeurt er met het overige bloed? Want ik neem aan dat niet alle zes... Ja, maar ze kunnen twee, natuurlijk beter iets te veel hebben dan dat ze te weinig hebben. Ja, oké, okay, prima. Maar als, als er nog bloed overblijft... Ja, waar gaat dat heen? Wat doen ze daarmee? Ieuw, ja. Wordt dat uh, bij elkaar liggen? Sodem in de dergens of, of wordt het uh, via het uh, weggegaan? Uh, Hij gaat, naar, gaat denk ik, uh, ik s'avonds naar de Vampierenbank. Wat zeg je? Nee, ik weet het niet. Ik zit met je mee te doen. Ja, ik kan me zo voorstellen dat dan om zes uur s'avonds... dat dan de vampieren de restjes op mogen halen. Ja. ja. Nee, maar dat dit, is het dat denk ik niet. Nee, ik, nee, ik ja. weet het niet. Maar gelukkig maar. Want ik ben hier ook niet om de antwoorden te geven. 0801121. Ja, ja. Uh... ja, ik heb nog wat. Oh, heb nog wat. ja. Had je zo over dat die vraag, Die DKDB, wat betekent dat nou eigenlijk? Ja, dat heb ik niet onthouden. Oh. Ja, iemand zei het natuurlijk. DKDB. Ja. Wat was het ook weer? De dienst koninklijke... Koningin der... Nee, het was de, de koninklijke dienst... Oh! Nou, 0800 -1 -1 -1. Komt goed, Hans. Ja, heb ik nog eentje? Hallo, ja. Als het mag, hoor. Nou ja, dat moet maar, ja. Ja, ik zit er een tijdje al mee. Wat is nou het verschil tussen mist, laaghangende bewolking en nevel... Mist. Ik dacht altijd dat mist laag laaghangende bewolking was. Laag heb je ook nog mevel? Waar komt dat dan weer vandaan? Nee, nee. nee, mevel bestaat niet. Wel. Nee, Nee, mevel. Ja, zeker. Met een M? De, ja, N van Nico. Nevel. Ja, nevel. nevel. Oh, ik dacht dat je, je mevel zei met de M van Hiemstra. Nee, die, die nee. zegt dat namelijk op tv, Gerrit Imstra. Nevel. Die heeft het ook wel eens van, morgen vroeg kan het nevelig zijn. Ja. In, in plaats van mistig of laaghangende bewolking. Mist, nevel, laaghangende bewolking, wat is het verschil? 0800-1121. Ja. Dat waren dus drie vragen. Goed gedaan, Hans. Oké. Okay. Dag, hè. en uh, succes. Ja, ik denk dat het goed komt. Oké, okay, blijf luisteren. Mooi programma. Dag, ik heb hem het hard gezet. Maar dag! Doei, doei! doei. Frank Boeiengroep is dit. Denk niet zwart, denk niet wit, maar in de kleur van je hart. Dat is mooi. 0800-1121. Hij liep daar in de stad, s'avonds land, plotseling aan de overkant. Zag hij ze staan? Iemand riep je hoort niet bij ons. Een mist steef mij. Denk goed na welke kantjes staan.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 De Frank Boeiengroep was dat en Zwart-Wit Joop Bos, goedenacht. Hallo Joop. Allereerst, allereerst wil ik je even zeggen dat je slechter te bereiken bent... dan de directeur van de Nederlandse Bank, maar goed, dat is een ander verhaal. Ja, maar het is ook nou, kostbaar wat ik heb, hè, zendtijd op Radio 1. Blijft, ik Moeten blijft, we goed op. beveiligen. Nou, ik heb eigenlijk al een keer zitten luisteren natuurlijk en oh. ik... Uh, allereerst die meneer die gevraagd heeft naar een onafhankelijke site met betrekking tot zorgverzekeringen Ja. ik kan die meneer adviseren om gewoon lid te worden van de consumentenbond mm -hmm. of van eigen huis en die hebben sites die dus niet gesubsidieerd worden door welke zorgverzekeraar of energiebedrijf dan ook dus die zijn die uh, hebben een uh, zelfstandig onderzoek en daaruit komen dan de beste zorgverzekeraars naar voren. Ja, ik hoorde toch. Uh, ja, ik, ik zat naar Casa Luna te luisteren. En die, die meneer die was uh, van een van de zorgverzekeraars en die maakte er nogal een punt van om te zeggen dat ook de Zuid van de Consumentenbond werd uh, uh, beïnvloed door de zorgverzekeraars. Nou, naar mijn ervaring niet. Ik, nee, oké. Okay. Uh, vaak... Onderzoek in dat kader en dan kom ik toch tot de conclusie dat het heel verschillend is qua uitkomst met betrekking tot zeg maar, de sites die de zorgverleners uh, zelf naar de consument sturen. Ja, oké. Okay. Is, is gek, iedere zorgverzekeraar die, uh, die zo'n zo uh, zo sorteerlijst stuurt, die, uh, die staat altijd bovenaan. Ja, maar ik snap het nooit zo goed. Want uiteindelijk kun je het toch zelf helemaal uitrekenen. Want het is natuurlijk altijd een hele lastige vergelijking. Want de een vergoedt dit en de ander vergoedt dat. Maar uiteindelijk kun je het toch ook zelf vergelijken. Alleen ja, het zijn er zoveel. Dus je, maar, maar je kunt het controleren, bedoel ik te zeggen. Ja, dat is ook zo. Maar dan moet je wel uh, zeg maar een, uh, een dagtaak aan besteden. Ja, daar uit, uh, zit wat in. Ja. Goed, maar goed, dit is zijde. Uh, in de tweede plaats hoorde ik die meneer over... Uh, Uitzend, uh, arbeidskrachten en laagerschool school, ja. hogeschool. Ja. Ik heb uh, toevallig uh, 13 uh, tot 15 jaar in de reintegratie gezeten, dus ik weet precies hoe dat werkt. Die meneer die, uh, die moet even een verschillende aanmerking nemen. Dat een uitzendcontract wordt alleen maar uitbetaald op urenbasis die gewerkt worden. Ja. En een regulier arbeidscontract betekent dat je een vast dienstverband hebt bij een werkgever voor onbepaalde tijd... Tijd. En daarin worden dus ook je lunchuren en je koffieuren en kwartiertjes doorbetaald. Zo simpel is dat. dat ja, maar hij vindt dat niet dus nieuw. niet eerlijk. Hij vindt dat niet eerlijk. Maar dat is, dat is de keuze natuurlijk van, van de huidige arbeidsmarkt. Die, uh, die, die, die geeft mensen de gelegenheid om via huidzendbureaus uh, tijdelijk werk te doen. Ja, maar ik geloof ook best dat dat met elkaar verrekend wordt. Want het feit dat jij een half uur of sommige mensen een uur zitten te lunchen... dat wordt toch gewoon dan verrekend in je loon? Nee hoor, ook niet als je een regel- dienstverband hebt. Ja, tuurlijk wel. Maar ik bedoel, stel je krijgt... ik roep maar wat, ik weet het niet precies... maar stel je krijgt uh, uh, 8,14 euro per uur... En het is een functie waarbij je nooit gaat lunchen, dan krijg je toch 8 euro 75 per uur? Nee, zo werkt het niet. Nou, volgens mij wel. Kijk, dat is standaard arbeidscontract. Dat wordt dus gewoon een, een, bij een fulltime dienstverband, zeg maar. Dat, dat, ja. dat, dat loopt vanaf uh, 36 uur tot 40 uur. Dat betekent dat je dus gewoon voor die uur je salaris krijgt, je uurtarief. Nee, maar helemaal ooit in de basis is daar dan toch in verrekend... dat je ook, ook pauzes hebt en ook lunches hebt. Ja, goed, maar dat is, dat is natuurlijk een onderhandelingsovereenkomst... Uh, ja. die je met je werkgever afsluit als je Precies. dus aangenomen uh, wordt. Maar ik denk, ja. dit, dit is het is wel, ja, ik mijn vingers jeuken om het uit te leggen... maar daar ben ik niet voor. Maar waarom krijgen laagopgeleide mensen um, minder betaald dan hoogopgeleide mensen... Dat het met functieniveau te maken heeft. Ja, maar dat is geen reden. Ja, dat is wel een reden. Nee, de reden is toch gewoon dat mensen met een hoger opleidingsniveau. meer specifieke vaardigheden hebben die zeldzamer zijn? Ja, oké. Okay. Dat betekent gewoon. Dat het functieniveau ligt op dat moment hoger. dan van mensen die. Uh, ja, die middelbaar onderwijs hebben gehad. dus ja. MBO, noem maar op. en de HBO's en universitair opgeleide. Ja, dat u tarief ligt natuurlijk hoger. omdat die mensen gewoon een langere studie hebben afgerond. Plus uh, diploma's, waardoor ze dus uh, een hogere uursalaris krijgen. Maar het is, het is toch goed. gewoon een kwestie van vraag en aanbod. Als je mensen zoekt om uh, de dekseltjes op de potjes van de mayonaise te draaien... dan kun je kiezen uit twintig mensen. Dus dan kun je gewoon uh, zo laag mogelijk uh, loon betalen... Dat een van die twintig in ieder geval het nog kon doen. En als je iemand zoekt om een raket te bouwen voor NASA... ja, dan is het maar één iemand in het land die dat kan. En dan moet je die gewoon heel goed betalen... wil je hem zover krijgen dat hij dat daadwerkelijk ook gaat doen. Ja, dan hebben we het over functieniveau. Goed, nou dan zijn we eruit Joop. Had je nog meer? Ja, ik heb me naast nog even over die meneer Hugo... met uh, zeg maar over het, uh, het hondengedrag. Mm -hmm. Nou, eh... Um... Ik heb zelf acht jaar in de, in de africhting gezeten met oh. uh, met name Duitse herders. Ja. Mijn vrouw die doet al twintig jaar het opleiden van blinde geleidehonden. honden. Ja. Dus we hebben hier al 25 honden in huis gehad. Ik heb het nu ook weer ja, lekker. Zien. Ja, lekker. Oh nou, het is hartstikke gezellig, want het ja. zijn honden die zijn opgevoed en die zijn niet afgericht. Snap nee. je? Dat is het verschil. Oh. Er zijn mensen die. Uh, die hun hond uh, opitsen als ze uh, een bepaald persoon niet mogen of, of niet willen zien of wat dan ook. En als jij een hond, want je kunt een hond alles leren. Kijk, uh, valse honden worden niet geboren. Die worden gemaakt. Ja. En dat betekent dat, uh, ik heb bijvoorbeeld een vriend, die, uh, die heeft een boerboel. Dat is een Zuid-Afrikaanse boerboel. Oh, ja. Is het is een Zuid-Afrikaanse erfhond. Ja. Die heeft hij geleerd om die hond, dus de katten van zijn erf, te jagen. En die hond die is wel eens hier bij ons voor een week of voor een paar weken. Omdat zij kinderen hebben in Malaga in Spanje. En daar gaan ze dan uh, één of twee keer in het jaar naartoe. En die hond die zit dus gewoon achter onze kat aan. Omdat hij dat aangeleerd is. Je kunt Iedere hond kun je aanleren wat je wil. Kijk. Ja. Dus dat betekent, een hond, die, is, die komt blank het leven in. Er zijn natuurlijk wel... <laughs> is een hele dubieuze uitspraak in deze context, maar goed. Ja, blanco nou, bedoel ja, je. Maar het is gewoon zo. Een, een, een hond wordt, wordt gewoon puur geboren, wordt zuiver geboren. Ja. En die, die, de dingen die hij opneemt, die komen door het gedrag van de opvoeders. In dit geval de mensen. Duidelijk, Joop. Klaar? Ja, oké. Okay. Hartstikke goed. Dank je wel, hè. Nacht, nog verder. Ja, bedankt, hetzelfde. Dag. Cheers. Carola Quint, goeienacht. Hallo, goeienacht. Dag, Carola. Zeg ik, het uh... eens. Ja, het spijt me, maar ik moet je een beetje tegenspreken. Oh, jee. Ja, nee, geeft ja. niet. Ik, ik vind het prima om ongelijk te krijgen als het maar gefundeerd is. Dus leg uit. Nou, ik, ja, ik kwam als kind en dat is lang geleden al in, met mijn ouders in Antwerpen wel eens uh, op een zondagje. En dan kreeg je bij de koffie, of mijn ouders dan, een speculoosje. En dat was gewoon een koekje. Oh, ja, die heb je natuurlijk ook. Dat is waar. En daarna hebben ze die pasta gemaakt. Maar nee, maar je, je, hebt je hebt gewoon gelijk. Je ja, hebt gewoon gelijk. Je hebt ook speculoosjes. Ik heb mij uitgelegd wat het verschil was, Dat weet ik ook niet. Nou, Maar die zijn een poosje terug speculaars zit speculaaskruiden in... en speculoos... dat mist één kruid... wat in speculaaskruiden zit. Ja. Vraag me niet welke. Ja, dat vraag ik wel. In. Ja, nou ja, wil dan ik dan weten ik welke er niet in de speculoos zit dan. Oké, okay, nou dat is dan mijn vraag... voor de volgende. Oh ja. Ja, nee, dat weet ik niet. Want ik weet ook niet welke kruiden er in kruiden <laughs> okay, speculoos is. Oké, speculoos. Het is niet alleen de pasta, dat bedoelde ik eigenlijk. Nee, ja, je hebt gewoon gelijk, want je kunt ook inderdaad een, een pak speculoosjes kopen. Ja, en, dat, en volgens mij is het oorspronkelijk Belgisch, want vroeger zag ik het alleen maar daar. Sorry Marco, jij en Carola hebben gelijk. <laughs> Zo. Het is niet belangrijk, maar volgens. mij. Nou, dat wel, het. dus heel belangrijk. Oké, okay, dankjewel ja. Carola. Oké. Okay. nog. De volgende keer. Hoi. Doei. Ronald. Hallo. Goedemorgen. Hallo. Ja, ik, ik wilde eventjes reageren op twee bellers. Ja. Um, uh, Rob, die, uh, laat ik eerst beginnen met onze langjarige, uh, hoogopgeleide meneer uh, met zijn arbeidscontract. Oh, Ronald, en... ik voel nu al aankomen dat we dit niet gaan redden, want over 50 seconden start het nieuws. Oké, okay, nou, dan laat ik dan Rob uit de droom helpen. Ja. Mensen die groot licht voeren, ja. krijgen ook een bekeuring. Ja, oh. En als, en als je, en als je de licht het lichtje draagt, ja. en je komt wel net uit een, uit, uit een top of zo... dan krijg je de bekeuring, wel je moet ze wel betalen. Dan. Ja, oké. Okay. Nou, je bent heel slecht te verstaan, ook nog eens een keer. Maar in ieder geval, zowel met de mislamp als met groot licht... krijg je gewoon een bekeuring als je die voert op het moment dat dat niet nodig is. Klopt. Kijk, heb ik dat even mooi kort samengevat. Dank je wel, hè? Oké. Okay. Doei, goeie vrijdag nog, Rodat. Blijf bellen met uh, vragen, maar vooral met antwoorden. Want uh, die kunnen we nog gebruiken. 0800-1121 is het nummer. Nachtzuster, een programma van Max.